9 uur, Martijn van Beek met het internationaal. In Engeland zijn jongeren op een aantal plekken weer begonnen met rellen. In Manchester zijn duizenden jongeren de straat op gegaan. Ook staat er een kledingzaak in brand. In Birmingham slaan jongeren winkelruiten in met putdeksels en plunderen ze juweliers. In Londen is een politiemacht van 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen. De politie heeft gewaarschuwd dat agenten ook rubberkogels kunnen gebruiken.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 Het stelsel van centrale banken in de VS houdt de rente tussen de 0 en 0,25 procent. Voorzitter Bernanke zei dat de centrale banken klaarstaan om in te grijpen... omdat de groei van de Amerikaanse economie tegenvalt. Op de financiële markten werd de toespraak nauwlettend gevolgd. Beleggers lijken louter te reageren op de toespraak van Bernanke. De Dow Jones-index schommelt rond de slotstand van gisteren... maar stond vrijwel de hele handelsdag ruim 1,5 procent in de plus. Eerder vandaag was er licht herstel op de Europese beurzen... De AEX in Amsterdam sloot bijna 1,5 procent hoger. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam zijn sinds vorige week... negen nieuwe besmettingen met een multiresistente bacterie aan het licht gekomen. In totaal zijn nu 88 patiënten besmet. Het, het ziekenhuis kampt al maanden met de uitbraak van de resistente bacterie. 28 besmette patiënten zijn overleden... maar niet duidelijk is of de bacterie daarvan de oorzaak was. Vanmiddag werd bekend dat directeur Smit zijn functie neerlegt... Volgens een contract krijgt hij een basisjaarsalaris van 236.000 euro mee. Het weer vannacht in het noorden kans op wat regen. In de rest van het land opklaringen bij graad of 10. Ook morgen overdag, vooral in het noorden wat buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. M.ematching.nl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 BVN, de televisiezender voor Nederlanders in het buitenland. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. 16.000 agenten moeten ervoor zorgen dat het vanavond rustig blijft in Londen. Nou, dat is al niet echt gelukt. Dat hebben we al gehoord. Zometeen hoor je het laatste nieuws van onze correspondent in Engeland. En dan lintjes doorknippen, bedrijfsfeestjes, presentaties doen. Een beetje BNR, die snabbelt er flink bij. Hoeveel? Dat hoor je zo van onze entertainment expert en snabbelaar Bridget Maasland. Today's topics. Maar eerst. Hij is er weer. Na drie weken de Schippers van BNN te hebben gespeeld. Samen met Frank van der Lenden. Ik ben blij dat je weer terug bent. Ja, dat is mijn wel dit, hè? Ja. Lukingink! <laughs> yes. uh, de top vijf van Topics. Uh, met op vijf de dikke pech voor de Matties van Oranje. Hun voetbalpotje tegen de Britten gaat niet door vanwege die rellen in Londen. Wij zouden om uh, half 11 vertrekken. Maar uh, we werden in de eetzaal bij elkaar geroepen. En dan weet je in principe hoe laat het is. En daar kregen we de melding dat uh, de wedstrijd afgelast is.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 Ja. ja, en dat is ook niet zo gek, want Bert had echt super veel zin in te voetballen. Ik ben erg verheugd op die wedstrijd. Iedereen, denk ik. Spelen op Wembley tegen Engeland, dat is een prachtige visie. Had je dan zoiets van ik hou de groep bij elkaar en ga hier nog wat trainen? Of snel een of andere oefenwedstrijd uit de grond stampen? Nee, op geen moment aan gedacht. Met zoiets, dat is maar één ding: en iedereen zo snel mogelijk naar huis. Precies, kleren uit en gaan met die banaan. Wat er met de gedupeerde fans gebeurt die een kaartje hadden voor de wedstrijd, is nog niet bekend. Uh, ging het ook alweer. Oh ja, goeiemid. Goeiemid en volkom bij het Nijs in het Kwad. Ja, op vier het Nijs in het Kwad. Uh, het skutje stealen tijdens de Sneekweek ging vandaag niet door, want het waaide te hard. Het, is, uh, het waait de hut hier vooral. En vooral met die Ondjepten, zo'n discount hier. Vrienden is grauwen hier in de Siedivaat en die jongen rond de tunnel uit roeren. En hier, dan sturen ze je vlak bij het publiek langs. En dus, het is ja, verschrikkelijk. We hebben een heel soort werk aan om een skipper in uit te krijgen. Hij is juist de jonge ook jongen. Aan dezelfde wedstrijd, nou, wees die kreeg zijn. Als op we zijn, joe, die ik vraag om uitstel, dat draaien horen. En dan hebben we een beetje rommel hier. Dan starten we je of jou Maar nou hier op die ondiepte, dat daar het maar de maken. En als ze dicht bij het publiek. Ik vind ik zonde, want het publiek zit hier vlakbij, maar die ondje hebt dus hier. En aan jou ook zijn advies, heb je het, het samen voor hoor. Leuk kapper! <laughs> Goed, geen zelfwedstrijd dus, omdat het er te hard vinden woien. Uh, volgens de, uh, volgens uh, hen zijn de schepen dan echt slecht te besturen. De organisatie, die heeft het maar te accepteren. Het is erg jammer, we helaas de besluit nemen moeten om de wedstrijd uh, net er ook in te letten. Sorry. Het wordt te hut. Ja. Het waait gewoon te hut. Uh, goed, dan nummer drie. Uh, nou, even kijken, ik dus, ben een beetje even een boterham met hagelslag. Zit u net aan een broodje hagelslag? Ja, een boterham met kaas. Zet maar even opzij. Want er zijn van die zaken die wil je wel bespreken en dat moet ook, maar toch. Nou, ik ben benieuwd. Kom maar op resumeren, daar gaan we het over hebben. Een nieuwe vorm van uitvaart zou je kunnen zeggen. Anders dan begraven of cremeren. En in elk geval veel milieuvriendelijker dan cremeren of begraven. Ja, want als de huidige manier iets niet is, dan is het wel groen. En resumeren is dat dus wel. Met resumeren word je in een machine gepropt. Als je dood bent natuurlijk. En dan krijg je een goedje over je heen. Het bestaat eigenlijk heel kort gezegd uit het verwateren... of het oplossen van een lichaam. Ja, dus je lichaam wordt opgelost.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 ja. Het mooie is dus ook dat dat resumeren heel milieuvriendelijk is. Maar ja, moet je daar nou ook al bij stilstaan? Je hebt al zoveel en je hoopt, moet je nou ook al bij, bij je levenseinde je afvragen... wat de meest milieuvriendelijke manier is om, om voor je uitvaart? Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, dan ben je dus dood, wat echt al gewoon een heel dubbel gevoel is. En dan moet je ondertussen ook nog over het milieu gaan nadenken. Overigens, het, het mag nog niet hier in Nederland dat resumeren... maar de uitvaartbranche hoopt over een jaar het eerste lijkt te kunnen resumeren. Maar krijgen we dan straks ook uh, geen crematorium, maar een uh, resumatorium? Het kunnen. Ja, ja. ja, misschien ook wel een nieuw woord ontdekt. Goed, dan op twee. Daar staan de beursperikelen. Na Zwarte Maandag was het vandaag een beetje beige dinsdag. Het ging eigenlijk best wel goed. De meeste Europese beurzen hebben zich licht hersteld... van de flinke verliezen van gisteren. In Amsterdam sloot de AEX bijna 1,5 procent hoger. Ook de beurzen in Frankfurt en Parijs boekten een bescheiden winst. Een beetje puinruimen dus vandaag... na de zware verliezen van gisteren. Hier zo lopend op de beursvloer... doet het me nog een beetje denken aan een casino... Links en rechts handelaren die geobsedeerd naar hun computerscherm kijken. Kaalgom koffie. Eén meneer hier links van mij. Patat en een broodje staande achter zijn computer eet hij gewoon zijn lunch. Ach, oh, staand lunch. Orr. En dan tenslotte nog het nieuws uit Engeland op nummer 1. Zometeen spreken we met onze verslaggever in Londen, Michiel Willems... hier in BNN Today. These are sickening scenes. Scenes of people looting, vandalising, thieving, robbing. Scenes of people attacking police officers... and even attacking fire crews as they're trying to put out fires. In plaats van zes zijn er vandaag 16.000 agenten op de been in Londen. En ook vanavond zijn er weer rellen. Ze zijn ook alweer begonnen, ook buiten Londen in andere steden. Waar en hoe groot ze zijn, dat hoor je hier zo meteen op Radio 1 bij BNN Today. En dat waren de topics van vandaag. En door die wedstrijd zijn we er morgen <laughs> ook weer. Anders hadden we een redactie Vrije jouw... dag gehad, man. maar nee. Leuk, Leuk. tot morgen. Doeg. Iedere avond duiken we in BNN Today naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis. de geschiedenisboeken in... Vandaag wordt er in Australië een volkstelling gehouden. Miljoenen mensen vullen een vragenlijst in... waardoor de overheid dus een actueel beeld moet krijgen van de bevolking. Dus gewoon mensen tellen. In Nederland telden we vroeger ook hele andere dingen. Directeur van Data Archiving en Networked Services... nou ja, iemand die daar verstand van heeft dus. Peter Doorn, die kan hier meer over vertellen. Peter, goedenavond. Goedenavond. Ja, mensen tellen is, is vrij normaal. Uh, maar wat telden wij Nederlanders vroeger allemaal nog meer? Ja, we telde heel veel dingen. En uh, bijvoorbeeld in de volkstelling van 1899, toen werden er ook allerlei dingen over de huizen, over de woningen geteld. En een van de dingen die ik toen heel merkwaardig vond, dat was dat er geteld werd het aantal woningen, uh, dat het aantal kamers in woningen, dat geen gemeenschap had met de buitenlucht. En toen dacht ik, kunnen kamers ook al gemeenschap hebben? Maar ja. daarmee werd dus bedoeld dat ze niet in met de buitenlucht in, in, in aanraking stonden. Dat er, dat er geen ramen open konden of zoiets dergelijks. Aha, en waarom werd dat geteld? Nou, um, dat werd geteld omdat uh, het, het in, in de loop van de 19e eeuw... vooral met uh, de industrialisatie... waren er heel veel slechte woningen bijgekomen. Vooral in de grote steden. En... Men maakte zich zorgen over de volksgezondheid. Als er geen ramen open konden, dan werd het daar muf en stoffig en heerste daar ziektekiemen. En uh, dat wilde men weten hoe erg die situatie eigenlijk was. En hoe ging dat dan in zijn werk? Gingen letterlijk mensen van deur tot deur? Er gingen letterlijk mensen van deur tot deur. Dat is trouwens tot 1971 doorgegaan. Maar uh, dat, uh, die mensen werden, die gingen dat vragen uh, uh, in de eerste plaats. Mm -hmm. Maar ze moesten het ook controleren of het wel klopte. Of er... Uh, geen alcoven en uh, bedstedes en dat soort dingen werden... En ondergeschoven kindjes. Ja. ja. Maar het was overigens best slecht, want het bleek dat in Amsterdam en Rotterdam uh, zo'n 15% van de kamers... dus inderdaad geen raam of deur naar de buitenwereld had. Uh, alleen maar binnen. binnen ja. ja. En, en, en toen is ook uh, kort daarna, in 1901, is de eerste woningwet aangenomen die allerlei regels ging stellen daarvoor. Dus er werd geteld dus en daarna ook... werden er ramen in gebikt, zal ik maar zeggen. Of tenminste anders ja, gebouwd. Ja, nou, ik denk wat er vooral gebeurde is dat er geen, in de eerste plaats geen nieuwe woningen van dat soort meer bij mochten komen. Mm -hmm. En dat dus, uh, toen kreeg je de zogenaamde woningbedwoningen. We kennen ze eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Er zijn wel allerlei regels bijgekomen in de loop der tijd. Uh, zoals iedereen uh, die een, uh, een dakkapel of zoiets dergelijks wil bouwen weet. Maar... Um, uh, het, het, uh, het, het was vooral zo dus dat in de nieuwe woningen dat niet meer mocht. En... Ja, nee, ik, ik dacht wat wou je zeggen, oh, sorry. <laughs> nou, dat, dat, dat ongetwijfeld nog een hele tijd door allerlei uh, hokken waar mensen in woonden, uh, hebben bestaan. En uh, f, het, het is nog maar een eeuw geleden, maar als je ook bedenkt dat in het noorden van het land was driekwart, tot driekwart van de woningen, bestond maar uit één kamer in Drenthe. En daar, kon, daar konden gezinnen met tien mensen in wonen. Dus het was toch een wat andere situatie dan vandaag de dag. Dus thank God voor de woningwet uiteindelijk, ja. zou <laughs> maar zeggen. Dat telden wij dus vroeger kamers zonder ramen. Dankjewel Peter Doorn. Oké, okay. BNN today. Wat gaan wij doen zometeen? Lintjes knippen en praatjes houden op bedrijfsfeestjes. Als je als BN'er niet bijsnabbelt, dan tel je eigenlijk niet mee. Zometeen Bridget Maasland over het rijlen en zeilen in Snabbeland. En we kijken of het vanavond wel rustig blijft. Nou ja, dat is het dus niet in Londen. En hoe het ervoor staat, dat vertelt zo meteen onze man in Londen, Michiel Willems. Maar eerst Adele. Someone like you. Ha.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 Sometimes it doesn't stay, yeah.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 Never Zomer, nou ja, zomer. Het schijnt zomer te zijn. En dat betekent voor veel sterren lekker bijsnabbelen... op de plaatselijke kermers of braderie of festival. Maar wat zijn nou de lucratieve snabbels? En welke artiesten zijn hot op dit moment en worden echt overal voor gevraagd? En natuurlijk ook Bridget Maasland, die snabbelt wat af. Waaronder uh, iedere dinsdagavond bij ons. Bridget, goedenavond. Goedenavond. <laughs> nee, dit is werken. Dit zie ik absoluut als werk. Dit maar is snabbelen werk. is ook werken, vergis je niet. Jij snabbelt ook, of niet? Ik snap ook wel eens, ja. Maar ja. dat is niet alleen maar in de zomer. Dat is eigenlijk het hele jaar door. En wat doe je dan zoal? Dat ligt eraan. Dat kan zijn dat ik debatten voorzit, of dat ik grote avonden presenteer met artiesten... of een winkel open. Dat is echt heel erg divers. En, en hoe besluit je van ja, dat doe ik en ja, dat doe ik niet? De, gevoelsmatig. Heel intuïtief. Maar ik heb wel ooit voor mezelf besloten... dat ik er eigenlijk niet meer dan vier per maand wil doen. Omdat ik ook nog een kind heb en mijn echte werk... want ik zie dat toch wel als mijn echte werk uh, voor wil laten gaan. En, en waarom doe je het wel? Gewoon omdat het lekker verdient, lijkt me. Het verdient heel erg goed. En wat ik zei, ik heb echt altijd hele leuke snappels. Echt uitdagingen waar ik me voor moet inlezen en iets van kan opsteken. En ja, dat, ik vind het ook wel heel erg leuk. En als je nou zo'n avond een debatavond doet, bijvoorbeeld, bedoel, ja. moeten we dan denken aan... wat krijg je, 500 euro of 3000 euro of 10.000? Mm, ergens in het midden. Tussen de 500 en de 10.000? Ja. <laughs> ja, ja. Een paar duizend euro, zoiets. Ja. Dat is niet gek, Budget. Dat is helemaal niet gek. Dat is maar desalniettemin des moet je geen dingen doen waar je niet achter staat. Wat zou je, wat, wat, waar ben je wel eens voor gevraagd waarvan je dacht, never? Ja, dat kan ik me niet zo heel snel herinneren. Maar bijvoorbeeld, en daar hebben we het wel eens eerder over gehad... ik heb bijvoorbeeld mijn eigen stichting... en ik zet me echt wel in, ook voor andere stichtingen... maar het is niet zo dat ik ergens ambassadeur voor wil zijn... omdat ik al mijn eigen stichting heb. Ik dat wil wel dat het geloofwaardig zijn is. De... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik wil wel dat het geloofwaardig is naar het publiek wat je doet. Ja, en waar, waarin ben jij niet geloofwaardig? Nou ja, Als ik in één keer iets heel raars zou gaan doen. wat helemaal niet bij mij past. of een, een, weet ik veel, een hele avond moet gaan dansen op een podium. wat ik niet kan. Een uh... <laughs> paaldanser. Ja, zeg eens iets raars. Neem dan een paaldanseres. Ja. Ja. Kan je dat niet trouwens? Dat kan nee, niet, kan ik niet. Ik kan iedereen toch tegen mij? Ja, ik kan het wel leren, maar ik ja. kan het nog niet. <laughs> Jan Dirk Vis, die is van uh, artiestenbureau Jan Vis. Jan Dirk, goedenavond. Goedenavond. Um, wie zijn nou heel erg gewild deze zomer? Als we het hebben over Snabbels, welke artiesten? Nou, er zijn eigenlijk twee soorten categorieën waar je kunt onderscheiden erin. Eén is dat die al jaren populair zijn. En dan kom ik toch terecht bij Dikke Simon, Jan Smit. Uh, toch een beetje de Volendamhoek. En die snabbelen wat af volgens mij, of niet? Uh, ja, nou ja, snabbelen, weet je. Het is dus gewoon werk voor hun. Ik denk dat hun snabbelen moet je zien als je het erbij klust. Ja. Op het moment dat je uh, als ze hoofdinkomen hebt, dan is het geen snabbelen meer. Nee, maar zij staan op braderieën van die, van die uh, pleinfestivals. Dat is wel een beetje snabbelen, toch? Dat, dat hun normale leven nee. is concerten geven. Ja, maar dit is ook concert te geven. Kijk, niet elke artiest kan ze een halve vullen. En uh, die leven van uh, stichtingen, verenigingen, feestweken, uh, die georganiseerd worden door uh, lokale nou ja, verenigingen. Ja. En uh, dus dat is de ene categorie en de andere? Dat zijn de, de, de hypes. Dus het uh, moment dat je uh, zo'n programma als X Factor, uh, als je kijkt naar uh, Sterretje, die draait dit jaar, denk ik, toch zo'n 200 shows. Van, uh, uh, van zonder... Offshore Show, Sterretje? Ja. Ja, ja. Als DJ, ook in het buitenland rijdt heel veel. Dan heb je Dean Sanders, die natuurlijk uh, Popstars gewonnen heeft, ja. heeft een bomvol agenda. Nou, dan praat je natuurlijk nog over de, uh, de kandidaten Ben Sanders. Uh, ja, die hebben op dit moment allemaal echt een overvol agenda. Maar die, die moeten wel, want die verhalen hier hun geld uit. Is het zo dat als ze nu even doorsnappen twee jaar, dat ze dan ook klaar zijn? Dat ze niet meer hoeven? Nee, dat geloof ik niet. De, de ja, dat geloof ik ook bij, niet, want uh... vergis je niet hè. daar gaat ook heel veel natuurlijk naar het programma toe. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is natuurlijk niet zo dat dat soort mensen die aan uh, talentenjachten meedoen het hele salaris van een snabbel in hun eigen zak mogen steken. Daar zijn natuurlijk hele contracten over opgesteld. Ja. Nou, nou, los daarvan. Kijk, je hebt natuurlijk in punt één, daar gaat er vaak een tourmanager mee, daar gaat er professioneel licht en geluid mee. Uh, er zit een management top, er zit een boekingskantoor bij. Nou, dan zit je wel op een derde van je gaas, wat minimaal wegvalt als die meer is. Maar nou, neem, neem nou op... zo'n idols artiest, zo'n winnaar, wat, wat krijgt hij? Als hij ergens op optreedt. Uh, ik denk dat je kijkt, kijken dat Dienstlanders zit op uh, 3000 euro verkoop. En ik denk dat hij rond de een derde overhoudt. Hé, Het is maar 1000 euro? Ja, Arme maar jongen. vergeet niet dat, dat daar een hoop kosten af, vanaf gaan. Als je een management bij hebt zitten, die zit vaak tussen de 15 en 20 procent. Op het moment dat je een, een, een manager meeneemt, dan ben je alweer bijna 400 euro kwijt. Nou, dat zijn kosten die er vanaf gaan. Het zijn ook uh, geen dus, budget. Nee, dat is duidelijk. nee, maar het is ook wel het verschil natuurlijk of je gaat zingen ergens. Bijvoorbeeld, uh, ik heb vroeger voor de economische crisis heel vaak opgetreden met Marco Borsato. En die kwam dan met zijn hele band. Tegenwoordig, als je een artiest krijgt, krijg je toch vaak een bandje. Omdat dat met een band kost heel veel geld. En wat deed je dan met Marco Borsato? Dus, dan ging ik hem aankondigen en dan ah. waren er waren nog meer artiesten die avond. Maar daaraan kon je zien dat er op dat moment voor evenementen of voor bedrijfsfeesten gewoon heel veel geld was. Uh, als we het hebben over de, de snabbelkoning, hè, dan is dat misschien wel Bas van Toor. Uh, beter bekend natuurlijk als, als Clown Bassie. Uh, die, nou ja, dat heb ik al meer gelezen. De snabbelkoning van Nederland. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel een beetje klaar met zo'n figuur. Wie wordt de nieuwe snabbelkoning of koningin, denk jij, uh, Jan Dirk? Ik denk uh, dat al de, de snabbelkoning van de afgelopen jaren Dries Roel, denk ik. Is. Ah, Dries. Uh, als je kijkt wat met de de Frans, heeft hij uh, 21 dagen ingezeten. En daar zijn toch minimaal 20 boekingen uitgekomen. Je bedoelt en, in dat, uh, het je programma het met, met, met Wilfred Genee, dat hij in nou elke ja. afsluiting ja. deed hij. Ja. En ik denk dat als je uh, gaat kijken, dat uh, uh, Dries doet alles voor werk. En alles om in de publiciteit te komen. Dus als je een uh, stelbal zou zult noemen zonder het uh, meteen negatief te zetten. Dan is Dries een uh, ultieme stelbal Mag ik dan ook nog vragen? want tegenwoordig heb je natuurlijk ook heel veel reality-sterren, zo kan je het wel noemen volgens mij... die bekend worden omdat ze in een programma zitten... zoals een O.O. Gerso of een meisje, Meisjes in de Jungle of wat dan ook. Die worden niet geboekt omdat ze acteurs zijn of prestatrices of zangers. Die worden eigenlijk alleen maar geboekt om hun bekendheid. Kan je dan eigenlijk ook wel constateren... dat voor dat soort mensen snabbelen gewoon echt hun werk is op dat moment? Tijdelijk. Ik denk dat je, als ze je, als je niks kunnen buiten handtekeningen zetten en populair zijn. En ze kunnen het ook niet uh, doorzetten. Dan zal het vier, vijf, zes maanden zijn daarnaast over. En kan je daar dan goed mee verdienen in die vier, vijf, zes maanden? Voor hun doen op dat moment waar ze in zitten zeker. Maar op lange termijn niet. Daar kan jij niet zo leven, Bridget. Forget it. <laughs> denk je <laughs> <ik> niet. <laughs> en Jan Dirk Vis ook niet, denk ik. Jan Dirk Vis van Artiestenhebureau. Jan Vis, dank. En Bridget Maasland, tot volgende week. Dankjewel. Doch, Tot dan. Doei. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond de bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Arne Doornbal, die woont in Oeganda en die heeft steeds meer last van de prijsstijgingen in dat land. Arne, goedenavond. Goedenavond. Ja, iedereen heeft het hier over de crashende beurzen, maar um, ja, de gevolgen zijn in Oeganda pas echt goed te merken. Namelijk een pak suiker is voor veel mensen inmiddels onbetaalbaar geworden, heb ik begrepen. Ja, ze hebben hier uh, nogal, wat, uh, nogal wat crisis en een hele hoop dingen. Uh, daar is een groot gebrek aan, zoals energie, uh, brandstoffen en inmiddels ook suiker. Een pak suiker kostte van de week uh, bijna 2 euro. Dan moet we gemiddelde hoe gaan deze twee dagen verwerken. Ik kan me voorstellen dat jij dat dan nog wel kan be betalen. Maar hoe zit dat met mensen om je heen? Vrienden en kennissen en buren? Ja, heel veel mensen niet echt. Ik sprak laatst in de, in de Sloppenwijk een dame die zei... Ja, ik eet gewoon nog maar één keer... Uh, nog maar één keer per dag. Kijk, in Nederland natuurlijk, uh, oké, okay, de beurzen kelderen, maar de meeste mensen kunnen nog wel een beetje eten betalen. Ja. Maar hier, als de prijs uh, omhoog gaat, dus over heel Oost-Afrika, um, ja dan komen er gelijk heel veel mensen in de problemen. Maar je ziet het dus aan eten, maar verder nog dingen wat mensen niet meer kunnen kopen of minder doen? Ja, het was van de week, uh, ik was even op geweest, zaterdagavond kom je daar bij de supermarkt uh, die 24 uur open is. En tot een grote verbazing zag ik daar honderden mensen die gewoon op de parkeerplaats van de supermarkt maar alcohol aan het drinken waren. Omdat het daar een stuk goedkoper is dan, uh, dan in het café. Dus ze worden ook wel creatief ervan. <sweegd> je zou natuurlijk ook denken, laat je biertje een keer zitten, maar, maar dat niet. Nee, dat nooit, dat nee. nooit. Nee, Oeg Oeganda is volgens mij nog altijd uh, nummer 1 wereldwijd qua alcoholconsumptie. Hoewel dan uh, oh ja? is uh, de lokale alcohol ook meegerekend. Ja, ja, ja. Hey, maar hoe is het voor jou? Ik bedoel, qua, uh, je bent journalist qua werk. Heb je nog wel stroom? Heb je nog wel een laptop, computer? Ja, dat is dus ook. Uh, want deze overheid die had zo druk met het betalen van uh, nieuwe straajagers en uh, andere, andere dingen om het volk er een beetje onder te houden. Dat ze de stroomrekening waren vergeten te betalen. Dus uh, nu heeft het elektriciteitsbedrijf heeft laatst een paar uh, generatoren gesloten, waardoor we nu uh, bijna de helft van de avonden zonder stroom zitten. En ook gewoon complete dagen. Dus ja, ik kan inderdaad af en toe uh, helemaal niet meer werken. En hoe doe je dat dan verder? Nee, van de week heb ik even dus goed uh, boodschappen uh, uh, gedaan. Ik begon met uh, twee pakken kaarsen. Uh, vervolgens een paar nieuwe kaarsen standaard. En toen ben ik de stad ingegaan om een lamp te kopen die, uh, die je op kan laden als er stroom is. En die het daarna een paar uur doet. Ah. S'avonds heb ik zelfs nog even gekeken naar generatoren. Nou, die zijn helemaal onbetaalbaar. Daar moet ik weer benzine in, wat verschrikkelijk duur is. Ja. Uh, dus het is gewoon een hele hoop uh, gedoe en extra kosten die mensen meegenomen. Ik kom gewoon een beetje normaal. Leven te blijven leiden. En de meeste Oegandezen ja, kunnen echt niet meer betalen dan een simpel kaartje. Dus het is echt gewoon in het donker, ja. uh, s'avonds. Maar nou, nou, heb jij een paar maanden geleden nog bij ons verteld... ...van er waren flinke rellen in Oeganda vanwege die prijsstijgingen. Uh, is, dat is nu niet zo? Nou, de oppositie heeft dat inderdaad toen uh, uitgebuit. Dat is redelijk hard handig neergeslagen. Er waren ongeveer tien uh, doden. Ja. Uh, in totaal, dus nu zijn ze er maar mee opgehouden. Maar uh, nu gaan er inderdaad weer geruchten dat ze morgen opnieuw gaan beginnen. En deze keer zijn de prijzen nog veel hoger dan de vorige keer. Dus als het inderdaad gaat gebeuren... Ik, zie, ik zag vandaag al overal alvast op politie uh, zich ook klaarmaken. Dus als het inderdaad doorgaat, ja, dan kan het wel weer een uh, heftige tijd gaan worden in, uh, in Kampala. Ja, dat wordt iets heftiger dan wat je nu ziet in Londen, denk ik, qua politieoptreden. Nou ja, je schiet ze gewoon gelijk met scherp. Dus, dus ik uh, in die zin wel wat eerder afgelopen. Want uh, dan uh, houden ze er ook wat eerder mee op. Ja. Arne Doornewel vanuit Kampala, Oeganda. Dankjewel. Let een beetje op jezelf. Voor als die rellen weer uitbreken. Blijf ja, lekker het. binnen met je potje bier. <laughs> Oké, okay, Arne, dankjewel. Graag gedaan. Doei. Radio 1. Het NOS Journaal. Van half tien met Martijn van Beek. In Engeland zijn op een aantal plekken jongeren weer begonnen met rellen. In Birmingham slaan jongeren winkelruiten in met putdeksels en plunderen ze juweliers. In Manchester zijn ongeveer 2000 jongeren de straat op gegaan om winkels te plunderen. In Londen is het tot nu toe rustig. Daar zijn 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen. Die extra agenten komen onder meer van korpsen uit Manchester. De rentestand in Amerika blijft zeer waarschijnlijk nog twee jaar heel laag. Dat heeft de Amerikaanse bank-president Bernanke gezegd. Door de rente op 0 tot een kwart procent te houden... moet de kwakkelende economie in de veerste kans krijgen om te groeien. In het ziekenhuis in Rotterdam zijn sinds vorige week... 9 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen met de multiresistente bacterie. In totaal zijn nu 88 patiënten besmet. In het ziekenhuis zijn 28 besmette patiënten overleden... maar niet duidelijk is of dat door de bacterie kwam. Vanmiddag werd bekend dat directeur Smits van het ziekenhuis opstapt. En de man uit Almere, die twee weken geleden werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij terrorisme, is vrijgelaten. Er is niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden, maar hij blijft wel verdachten. Volgens de AIVD wilde de man naar Syrië reizen om zich aan te sluiten bij Al-Qaeda. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, je hoorde net van Martijn van Beek, dus rellen in, in Birmingham. <coughs> Pardon. In Liverpool, in Bristol. Uh, niet in Londen, daar is het rustig. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel extra agenten op de been. Michiel Willems, die is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, ruim 10.000 extra agenten, hè? nu 16.000 op straat. Merk je ook echt dat het veiliger is? Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, de meeste rellen zijn voorbij. Ook wat je hoort van, uh, van mensen in de verschillende buurten van de stad... Is dat de Rust echt een beetje aan het keren is. Komt dus doordat er ongeveer 16.000 agenten op dit moment op straat zijn. Maar het helpt natuurlijk ook dat in allerlei wijken, van Wood Green tot Lewisham, en van tot Newington tot Brixton, zijn vanmiddag rond drie, vier uur alle winkels en pubs en restaurants dichtgegaan op last van de politie. Dus mensen worden ja, opgeroepen thuis te blijven. Er is ook geen andere keuze. Heel veel supermarkten bijvoorbeeld zijn ook gewoon dicht. Mm -hmm. Dus het is echt een beetje een spookstad op het moment. Ja, maar ja, de onderwijs staan er dus wel. Weer in andere steden, misschien omdat ze daar dan te weinig agenten hebben. Dat is ook niet zo heel handig, lijkt me. Nee, nou god, ik bedoel, ik neem aan dat, dat er ook nog wel agenten over zijn. Maar vanavond is echt de make-or-break-avond, zou je kunnen zeggen. Dan wil uh, de politie en dan wil de regering, hè, David Cameron, uh, de premier, kwam zelfs speciaal hiervoor terug gisteravond. Mm -hmm. uh, die, dan willen ze echt het uh, bij de roots pakken, zeg maar, en morgenochtend, morgenmiddag... Moet het echt in het hele land weer rustig zijn geworden. Mocht dat nou niet het geval zijn, dan is dat psychologisch natuurlijk een enorme klap voor de regering en de politie. En dan is het natuurlijk even te bezien hoe dat verder gaat lopen de komende dagen. Ja, Over politie gesproken, wij spraken um, een van de vrijwillige agenten, een Nederlander zat, Thijs Broeken. En die vertelt even kort over zijn werk. De straten op de straten controleren, zorgen dat er geen problemen zijn, uh, ingrijpen als er problemen zijn en, en mensen geruststellen gewoon. Ja, dat is wat hij gedaan heeft vandaag in Londen. Hij zei ook van ja, er komen ook mensen naar hem toe die die hem complimenteren en die zeggen oh thank god dat je hier bent. Um, is is dat ook een beetje wat jij proeft onder jouw vrienden onder de Londenaren van het gaat nu goed komen. De politie is er. Ja, zeker wel. Ik bedoel op zaterdagavond. Toen het allemaal begon was er een beetje een afschuw eigenlijk van de politie. Van nou ja, er is zomaar iemand doodgeschoten donderdag. Er moet een onderzoek komen. Maar gaandeweg de afgelopen dagen dat toch heel veel jongeren begonnen te rellen en te slopen. Mensen bedreigd hebben, mensen beroofd hebben. Eh, hebben ze natuurlijk alle sympathie verloren. En heel veel Londenaren, sterker nog ik denk 60, 70 procent als niet meer. Heeft echt zoiets van uh, ja aanpakken uh, die mensen. Ja, maar ja, dus er zijn, er zijn ook wel mensen die trots zijn op de politie, die, die er blij ja, mee ja, zijn. Natuurlijk. Je hebt bepaalde, uh, ja, zijn. Ja, natuurlijk. Trots zijn jou er zeker. Die vinden dat ze goed uh, werk doen op het moment. Die vinden dat de orde hersteld wordt. Wel moet je eerlijk zeggen dat de komende dagen en de komende weken... zal er zeker kritisch naar het uh, politieoptreden uh, worden gekeken. Want als je kijkt, er komen er allerlei verhalen naar voren. Bijvoorbeeld gisteren brandde in Croydon een schitterende antieke meubelzaak af. de House of Reeves. Dat was een familiebedrijf sinds... 1867. Mm. Nou, dat zet heel veel kwaad. Bo bloed onder gewone Engels. Mm. Een ander heel kort verhaal bijvoorbeeld, is de Ledbury. Dat is een, uh, een heel mooi restaurant in Notting Hill. Heeft twee Michelinsterren. Nou, gisteravond uh, kwamen daar een groep gangsters of jongeren uh, binnen. En die mm. hebben daar alle gasten van hun sieraden en trouwringen en portemonnees omdaan. En dat soort incidenten, uh, vooral dat ze daarmee weggekomen zijn, die mensen zijn tot nu toe nog niet gepakt, maakt heel veel Engelsen toch wel razend. Ja, Inmiddels e zijn er ook wel wat positieve dingen te melden. Via Twitter wordt er uh, opgeroepen om hem mee te helpen opruimen. Uh, uh, de Bente The Kaiser Cheese, die deden zo'n oproep. En in kranten verschijnen ook foto's van groepen mensen met bezems. Um, de, kom jij ook die mensen tegen op straat? Of ken je die? Ja, ja zeker. Ik bedoel een, de zus van een collega voor, uh, bijvoorbeeld, die heeft vanmiddag naar Kleppem. Daar vond het vooral plaats. Uh, gegaan. En daar zijn echt een paar duizend mensen met bezems de straat om gegaan om, uh, om de rotzooi op te ruimen en om de politie te helpen. Want als er toch wel iets is op het moment, is dan is er sympathie voor al die winkeliers die hun zaak hebben verloren, hun inkomsten hebben verloren. Ja. Uh, heel veel kleine of license winkeltjes, hele kleine supermarkten zijn afgebrand. Nou ja, dat betekent dat hele families uh, op dit moment zijn geruïneerd. En jij hebt natuurlijk ook even meegeholpen, Michiel, of niet? Helaas, ik net zoals een aantal andere mensen moesten vandaag gewoon werken. En uh, wat dat betreft ben ik nog niet de straat opgegaan, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar als je niet had hoeven werken, had je het natuurlijk gewoon gedaan. Nou, misschien wel inderdaad. Ik denk, uh, wat dat betreft, er zijn genoeg buurten getroffen. Ja. Als je de ellende ziet op televisie uh, en, en ook van mensen gewoon die je kent die in die buurten woont... dan zou je misschien best denken van ja, uh, we gaan onze handen uit de mouwen steken. Michiel, sterkte daar in Londen? Jo, pas, pas een beetje op jezelf en tot snel weer. Michiel Willems vanuit Londen. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, even kort nieuws dan. Deze week staan twee elektronica giganten voor de Nederlandse rechter. Apple sleept namelijk Samsung voor de rechter. Deze twee telefoonmakers gaan altijd rollend over straat... want de telefoons en tablets van die twee fabrikanten... die zouden eigenlijk veel te veel op elkaar lijken. Onze eigen internetdeskundige Krijn Schuurman. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, Apple die sleept Samsung voor de rechter uh, en andersom, dat duurt al een tijdje. Even in een paar zinnen, waar gaat die ruzie nou over? Uh, nou, Het gaat er eigenlijk over dat de, de smartphone en de, en de tablet van uh, Samsung, dat te veel zouden lijken op Apple. Uh -huh. uh, en een van de directe aanleidingen is waarschijnlijk dat over ongeveer twee weken zouden de uh, Samsung Galaxy Tab... Uh, uit gaan komen in Nederland, die is er al wel langer, maar dat was een, uh, een tablet die ongeveer half zo groot was als de iPad, dus dat zag er toch wel, wel behoorlijk anders uit. Mm -hmm. En er komt nu een 10.1 inch uit, en die is, nou ja, als je hem op afstand op een bureau ziet liggen, dan, uh, dan zie je het verschil niet met een, uh, met een iPad. Uh, dat is uiteraard wel hoor, maar goed, nu gaan ze echt in mekaars vaarwater zitten. Ja Apple uh, denkt, ja, hallo, uh, wij worden bedreigd, dus ik krijg een zaak aan je broek, maar dat is dus ook waarom het in Nederland dient, omdat in Nederland Samsung met, dat, met die nieuwe tablet komt. Ja, nou precies. En maar het is wel zo dat ze, kijk, je hebt geen, niet één rechter uh, die voor de hele wereld kan uh, beslissen. Dat blijft op de vele onderwerpen natuurlijk. En hier ook weer. In Australië heeft Apple uh, de introductie ook uh, aangevochten en gewonnen. Dus daar heeft Samsung nu voorlopig moeten stoppen, in ieder geval uh, totdat er een uitspraak komt, kunnen ze die producten niet op de markt brengen. Mm -hmm. uh, ze zeggen wel, als er nou straks blijkt dat, we, dat wij het toch gelijk hadden, dan uh, willen we schadevergoeding. Dus dat wordt nog even spannend. Dus er wordt op meerdere plekken mm -hmm. op de wereld nu gekeken naar of er nou inderdaad patenten zijn uh, geschonden. En maar de aanleiding is natuurlijk dat vorig jaar had Apple nog een marktaandeel van 95 Dus als je het over een tablet had, dan had je het gewoon over de iPad eigenlijk. Ja. Dat is nu wel dalend. dus hebben nu nog steeds 70 procent, de Samsung 20 procent. Maar goed, het wordt nu spannend. Dus nu worden alle middelen ingezet ja. om elkaar te luisteren. gaan. Maar ja, ze kunnen het toch moeilijk lijken. Maar in elk land van de wereld waar Samsung met die tablets wil uitkomen, een rechtszaak aanspannen. Dat klopt. En wat je nu al ziet is dat het werd vanavond bekend dat in Duitsland heeft een rechter een uitspraak heeft uh, gedaan die zou gelden voor heel Europa. Behalve Nederland. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk omdat het hier dus al uh, deze week al speelt. En zou ik nog even vragen of die rechter wel over heel Europa mag beslissen. Mm -hmm. Maar ik denk dat er, de uitspraken die nu gaan komen die gaan natuurlijk dan wel gelden voor, uh, voor de rest. En het is vermoedelijk uitstel want die patenten worden gekocht. Hè. Het gaat ook nog niet eens om wie het heeft bedacht maar wie het patent heeft en of het dan goed beschreven is. En anders ga je gewoon uh, ervoor. Voor betalen dus die, die, die, die, die tablets die komen er wel, alleen is even de vraag uh, hoeveel uh, ervoor betaald wordt. Overigens, dus Apple, Apple probeert vooral nu even de boel te verdragen eigenlijk. Ja, precies. En ja. op zich is het natuurlijk voor de markt alleen maar goed als er meer bij komt, maar goed, dat gaat even met typen met en kraken. Kruinschuurman, dankjewel. Tot snel jo. weer. Doeg!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 I said, baby so Baby, are you ready? Cause it's getting close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 Them. Don't stop the music. Radio 1. BNN Today. Je kent het wel. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Nou, iedere dag proberen we in Today een van de duizenden vragen te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Ed Dirk-Jan Drost vraagt. Zullen de boeren nu nog steeds blij zijn dat het regent? Hashtag durf te vragen. <middels> Hallo, hier met Peter van Goldse Nou, sommige boeren wel, sommige boeren hebben er geen last van uh, natuurlijk. Ja, en sommige was moeten toch nog water hebben, dus dat is verschillend genoeg. Maar gemiddeld genomen, ja, was er water tekort, dus nou wordt er weer aangevuld. Nee, het is nog niet te veel. Ja, natuurlijk uh, extreme uh, plaatsen natuurlijk waar, waar veel gevallen is. Dat is natuurlijk altijd een probleem op lage gronden, maar dat uh, blijft je toch houden. Het uh, mag blijven regenen, ja, de vakantiegangers vinden het ook niet prettig op het moment. Hashtag durf te vragen. Een rustige dag op de beurs vandaag, zeker in vergelijking met gisteren. Maar ja, het einde van de crisis is nog niet in zicht. Waar dit overheen gaat, de economische, die eindeloze economische groei... kan je eigenlijk wel zeggen, in het Westen lijkt afgelopen. Daar hebben we het nu over. Maar in welke landen groeit het dan wel? En wat merken wij daarvan in Nederland? Daarover heb ik het met Peter de Waard, economisch journalist van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. En Dirk Alleven, zeg ik het goed, Dirk? Ja, helemaal goed. Of even Aleven. Aleven. Een, een jonge ondernemer die de deur loopt in de groeiende economieën... als India, China Vietnam. en Vietnam. daar ben je hier wel eens eerder over geweest. En je organiseert ook handelsreizen eigenlijk voor Nederlandse zakenmensen... om daar een kijkje te nemen. Dus je hebt er verstand van, van die groeiende regio. Dank je wel. Laten we lekker pessimistisch beginnen. Dat is altijd leuk. Uh, Peter, we staan er, als je het zo ziet, eigenlijk belabberd voor in Europa. In Amerika doet het ook niet zo beter. Is dit... Misschien het begin van de oneindige welvaart zoals we die kenden hier? Ja, zeker. Dit is wel een signaal dat dat uh, aan de gang is op dit moment. Je zei net dat de beurs het vandaag beter deed. Ik ging net weg van de kranten. Toen zag ik dat uh, Dow Jones toch weer 200 punten in de min stond. Dus het gaat toch weer heel hard naar beneden. En je ziet op dit moment gewoon dat er een verschuiving is natuurlijk... van de economische macht van uh, het Westen naar uh, de Aziatische markten... maar ook naar Latijns-Amerika. Ja. En ook zelfs een beetje naar Afrika. Dus er is gewoon een grote verschuiving gaande van de... Oude wereld en, uh, en ook wel de nieuwe wereld naar de ja de derde wereld naar de nog nieuwere wereld de derde wereld uh, overigens gisteren natuurlijk Obama met zijn speech eh, die die die uh, die uh, nou ja hield de hoop hoog zeg maar misschien tegen beter weten in uh, hij zei dit no matter what some agency may say we've always been and always will be a triple A country je had het over de kredietwaardigheid. Hè. We ja. zijn nog steeds een triple A country. Um, is dat nou oprecht? En, en, en, en heeft, denkt hij, wij zijn nog steeds een gigantische economische macht of is het een Niet. beetje? voor de bune. Nee, het zegt voor de bühne. Hij weet het zelf ook wel beter. Toen hij aantrad hè, in, uh, een paar jaar geleden, toen zei hij van 10 biljoen uh, dollar uh, schuld, dat is veel en veel te veel. Nu is het tijdens zijn bewind 50% bijgekomen. Dus blijkbaar is die schuld van Amerika niet meer onder controle. Hij kan er geen vat meer op krijgen. Het lukt hem niet om het naar beneden te krijgen. Er is geen enkel uitzicht ook om het naar beneden te krijgen. Zelfs niet met het huidige bezuinigingsplan. Dus het is terecht dat die kredietwaardigheid ook afgewaardeerd is. Ja. Dirk, als je nou kijkt um, naar China, ken jij goed, uh, India Vietnam. Um, hoe kijken zij hier tegenaan? Want ik kan me voorstellen dat, zij een beetje, dat ze Obama zien speechen. En dat ze eigenlijk keihard moeten lachen. Nou, ik, ik denk Uitlachen. dat voor, ja, voor het eerst nu uh, afgelopen week ook wel duidelijk is geworden... dat China zich daar openlijk over uitlaat. Dat was natuurlijk ondenkbaar. Dat ze zich zo direct uitspraken tegen, tegen de, uh, de oncontroleerbare schuld... die je terecht zegt uh, van, uh, van Amerika... Uh, nou ja, maar, zij maken en, zich ook zorgen over, over hun eigen geld natuurlijk. Ja, dat zit ja. allemaal in die Amerikaanse nou, staats Er zit nog wel iets achter. Ik, ik heb ons in, met een, een, ongeveer een, een vier maanden geleden met een Chinese ondernemer gehad... over van, hoe kijken jullie nu tegen de schuldencrisis aan? De bankencrisis. En hij werd, je, je kon zien dat hij op, de, de, steeds bozer werd. De, de, de tolk die ertussen zat begon steeds minder te vertalen. En waar kwam het uiteindelijk op neer? Uh, zij hebben een, een gevoel van dat ze in de steek zijn gelaten tijdens de Azië-crisis. De Azië-crisis noemen we niet voor niks nu de Azië-crisis. Uh, uh, maar dat had net zo goed een wereldwijde crisis kunnen zijn. En ze zeggen nu is het een bankencrisis. En jullie maken van die bankencrisis een wereldcrisis. En, en dat moet ook invloed op ons hebben. Dus ze voelen zich nog steeds uh, teleurgesteld in de, uh, door uh, de Wereldbank en het IMF in, de, in die tijd. En zeggen nu van, joh, houden jullie even je problemen bij jezelf. En uh, betrekken het niet op ons ook. Ja, het is heel moeilijk voor de Chinezen natuurlijk ja. om hun geld ook te beleggen. He, ze hebben natuurlijk heel veel over dat ze een enorme handelsoverschotten hebben. Ja. Maar ja, in het verleden was er de euro, dat was een alternatief voor de dollar. Maar dat, die, die kan je ook niet meer vertrouwen. Er zijn ook zoveel schulden en zoveel narigheid. Dus ja, ze weten eigenlijk niet meer waar ze ermee naartoe moeten. En dan raken ze een beetje voordoor in paniek. Maar laten we het hebben over hoe, hoe sterk is die regio? Hoe sterk hmm. zijn die landen? Um, ik bedoel, als we, als we het hebben over de, de grootmacht Amerika, duurt het, duurt het, duurt het weken, maanden, jaren voordat. China het over heeft genomen? Ja, er zijn data voor bekend. 2032, dan heeft China het overgenomen. Ja, en dat heb je, dan je dan dan BBB is dan groter dan dat van Amerika. Ja. En die worden nu iedere keer weer, weer bijgesteld in een positieve van de brik. Dus uh, zeg maar, Brazilië, -Land, Rusland, Braziliën, uh, Braziliën. Ja. Uh, India, China. Dus iedere keer zijn die. Uh, dat Goldman Sachs doet dat, uh, zeg maar, die voorspellingen. En dat en gaat dus wel even nog, nog wat begonnen. harder de afgelopen ja. twee weken, ja, neem ik ja. aan. Ja, dat is gewoon een, uh, een inlooprace. Dus het ja. is geen, geen 19, sorry, 2032 meer, maar wat. Nou ja, dat is natuurlijk is het nu een aantal jaren naar voren. Maar goed, ook China kent een kleine groeivertraging. En China heeft natuurlijk ook nog politieke problemen. Het blijft natuurlijk een dictatuur. En daar zullen ze ook een keer mee moeten afrekenen. En dat kan natuurlijk nog wel een storing zijn, natuurlijk, in hun groeiproces. Ja. Als jij het zegt, in het begin zei je van, ja, we moeten er maar aan gaan wennen dat onze levensstandaard gaat echt omlaag. Wat, wat, even, even voor mijzelf. Wat, wat ga ik ervan merken? Wat gaan wij Nederlanders daar dan van Nou ja, merken? toch wel heel uh, veel, denk ik. Uh, kijk, we, vandaag we, we praten we over de beurscrash. Maar goed, we zijn het binnen 60% omlaag in de laatste 10 jaar hè, met de beurs. En dat betekent ook natuurlijk dat we veel minder geld hebben. En dat, je ziet het natuurlijk aan de jongeren. In, uh, ja, in de uh, de babyboom-generatie, die ging zijn hele leven. Die verdiende ieder jaar iets meer. Soms 15%, soms zelfs meer. Mm -hmm. Dat is er bij de nieuwe generatie niet meer. Die uh, verarmen eigenlijk ieder jaar. Dus die gaan ieder jaar leveren ze in koopkracht, leveren ze iets in. Dus dat natuurlijk... betekent gewoon, als je in een supermarkt bent, dan kan je met je maandsalaris gewoon minder kopen. Ja. Nou, wij, wij als concurrent moeten gaan, gaan concurreren met, uh, met concurrenten in Azië. Dus dat betekent op een gegeven moment dat de producent van al onze elektronica moet gaan kiezen van, ja, ga ik mijn consument bedienen in mijn eigen land, dus in, in China, of ga ik dat exporteren naar Europa. Uh, en dat betekent dat we uiteindelijk dus meer moeten gaan betalen voor onze goederen. Dus, de... Wat je bedoelt, we halen, we halen nu onze goedkope mobieltjes uit ja, China, ja. maar inmiddels willen die China zelf ook wel een lekker mobieltje. Meer, ja. Um, ja. Dus, dus de prijs loopt daardoor de op. De, de producent kan eigenlijk gaan kiezen: van ja, meer bedien vraag, ik mijn eigen markt. En... Ja, bedien ik mijn eigen markt. Uh, of ga ik, uh, of ga ik expo uh, exporteren naar Europa. En ik denk dat we op zich, het hoeft helemaal niet slechter te gaan met ons. Ik denk, als wij gewoon ons aanpassen aan die nieuwe mindset, dan kunnen we dat juist benutten. Uh, het is niet zo dat, de, dat er één taart is die wordt gedeeld door meerdere mensen. Maar de taart groeit ook. Hè. We, we zijn met elkaar meer welvaart aan het creëren. We moeten alleen accepteren dat uh, misschien de en de personen die we moeten bedienen niet meer in Europa zitten en in, West, in de westerse wereld, maar steeds meer in Azië. Maar even dat voorbeeld van, um, wij halen onze mobieltjes uit China. Ja. Die denken nu, ja, doei, je kan wel voor mijn eigen markt produceren en die, die Chinezen verdienen ook meer, dus ik kan ook voor mm -hmm. flink wat geld daar verkopen. Waar halen wij dan dat soort spullen vandaan? Dan zullen we dat slimmer, slimmer om moeten gaan met, met minder middelen. Dus we zullen of met minder grondstoffen dezelfde uh, uh, uh, dingen moeten gaan, uh, gaan produceren. Kijk naar, bijvoorbeeld naar de televisie van nu. Die heeft een stuk minder grondstoffen nodig dan de televisie van, uh, van de jaren tachtig. Met zijn uh, enorme beeldbuizen. En maar bedoel dat je dat we, dat we het zelf gaan maken hier? Dat, ja, maar dat, dat is nog wel een weg, een, een, een weg die wat ja, we verder gaat. weg ligt. Ja, er ziet... is jaar Philips televisieproductie opgegeven... omdat het niet, niet, ze het niet meer kunnen. En Philips was eigenlijk de enige nog in het Westen die dat deed. Ja. Ja, en ze, in het Westen maken ziet, we geen televisieproductie. Ja, meer. je ziet bijvoorbeeld de textielindustrie weer terugkomen naar Turkije. Omdat die eigenlijk zeggen van... nou ja, in, in China wordt het nu, loopt het nu zo snel op... dat we het eigenlijk weer dichterbij kunnen gaan zoeken. En dan is de, de factor loon steeds minder interessant. Het wordt steeds meer beter, het beter organiseren... en het slimmer organiseren van je productieproces... Maar gewoon je, je productieproces je goedkoper maken? door ja, ja, slimmer te organiseren. En dat kunnen we weer, weer wel heel erg goed natuurlijk in Europa. En daardoor kunnen we het weer uh, hopelijk een beetje terugkrijgen. En daarnaast, van blijven bedienen van die consument. Laten wij zorgen dat we die rijke Chinezen en de nieuwe consumenten in China goed gaan bedienen met Nederlandse kennis. Want wat waar zijn wij als Nederlanders dan goed? In wat kunnen wij wat kunnen wij exporteren en wat kunnen we blijven exporteren? Vers voedsel in, in steden voorzien, dat is een mega-probleem in de hele wereld. Ja. En daar zijn we ongelooflijk goed in. Dus het produceren van, van verse groenten, het, uh, het verpakken van die verse groenten, het transporteren, het hele distributiekanaal goed organiseren. Logistiek, de uh, bloemen natuurlijk, uh, ja, dat soort dingen, waterbouwkunde. En je zou ja. denken, uh, de, de, de, meer welvaart in China, dan uh, gaan ze ook meer dingen zoals verse groenten eten. Ja, en en en die die bloemen. voorbeelden zijn er ook, ja. ja. ja dus er zijn dus er jij op... zegt eigenlijk, Dirk van nou wat Peter daar zegt van uh, onze welvaart gaat achteruit dat hoeft helemaal niet. Ik, ik ben het helemaal met je eens in de, in de oude setting. Zeg maar. Als we nu doorgaan op de manier waarop we nu bezig zijn... helemaal mee eens. Dan, ga, dan, dan, dan vervallen we in decadentie. Als wij in staat zijn om onze mindset... maar uh, wat, wat, Even letterlijk, wat, wat, wat moeten we dan anders gaan doen? Hoe moeten we ons wij aanpassen? Wij moeten ons gaan, uh, gaan respecteren dat onze consument en, uh, in, in Azië zit... onze klant koning is... en dat we die, uh, die, die klant weer willen bedienen. Dus we moeten weer de Chinezen gaan pleasen, de Indiërs gaan pleasen. Omdat we, dat kunnen dat wij anders toch helemaal niet? Anders zullen we inderdaad... Nou ja, we, we zijn het natuurlijk met een van de allergrootste exportlanden... Maar het de Chinezen pikken het gauw over. Hè. Op dit moment zijn de Chinezen op, bijvoorbeeld op het gebied van bloemen. Je zou het niet zeggen. Maar China is nu een van de grootste bloemenexporteurs geworden. Die concurreren ons op dat terrein. Dus er zijn heel veel dingen die Chinezen heel snel overnemen. Als verse groenten bij ons, als dat een ze is... dan gaan, pak, pikken ze dat ook zo in. Dan kunnen ze ook slaapplantjes zetten. Dus ze doen dat heel snel. Ze kopiëren ze, alles. kopiëren alles ja. natuurlijk. Ze hebben heel veel ruimte. Veel te, uh, grond is goedkoop. Uh, ja, ze hebben geen last van allerlei regeltjes die wij allemaal hebben. Natuurlijk over uh, ja, die ziekte moet je voorkomen. En die ziekte moet je voorkomen en daar nee. moet je het veilen. Dus in dat opzicht hebben ze veel meer vrijheid. Ze hebben geen EU-regels. Dus uh, ja, ze kunnen toch veel meer doen. Maar de afgelopen, uh, ja? uh, afgelopen twee jaar hebben de Nederlandse multinationals bij elkaar... de, de helft van hun netto winst al uit uh, opkomende markten ge gehaald. Dus we kunnen het wel als Nederlanders. We kunnen het heel goed. De Nederlandse multinationals lopen ons al voor. MKB volgt. Uh, alleen we moeten heel goed bedenken van wat, waar zijn we goed in? Waar zijn we slim in? En hoe gaan we dat inzetten om... De, de nieuwe economie te helpen te groeien. En daar hebben ze jou nog een jaar voor nodig. Maar daar nee, hoop kent ik maar, je maar. <laughs> <laughs> je Eigenlijk allemaal een praatje voor <laughs> jouzelf. <laughs> Dat is <Bij ons>. geweldig. <laughs> maar als we even, um, of het of nou 2032 is of eerder, misschien tien jaar eerder, als we er even naar kijken, um, Peter, kan jij dan nog? Twee keer per jaar op vakantie, op wintersport, op zomervakantie... en elke drie maanden je nieuws een mobieltje aanschaffen? Nee, ik denk dat we wel degelijk een stukje van de koek... de koek wordt wel groter, dat is ook wel zo... maar we zullen, onze koek wordt een stukje kleiner ook tegelijkertijd. Dus ze halen ook in door een deeltje van onze koek weg te halen. Dus dat betekent... Je ziet het bijvoorbeeld met het, met het kopen van woningen. In begin jaren 60 kochten 40% van de jongeren tot 30 jaar een woning. Dat liep op tot in de jaren, eind jaren 90 tot 90, of tot 70%. Nu gaan we weer terug, langzaam terug naar, naar, naar die 40%. Mm -hmm. Je ziet dat gewoon dat jongeren zich dat allemaal niet meer kunnen permitteren. Man en vrouw moeten werken of beide partners moeten werken. Ja goed, en als er een kind komt en eentje wil stoppen... dan kan dat gewoon niet meer om je huis te betalen. Je kan niet meer het... twee auto's rijden. De vraag is natuurlijk, is het erg? En of... worden we er ongelukkig van? Ja. Ja, of is, is het gewoon een prachtig socialistische ja. gedachte... en we herverdelen de, de wilde? Ja, maar ja. het is geen herverdelen natuurlijk. Het is natuurlijk de rijken, die hebben er heel weinig last van. Het gaat natuurlijk om de grote massa die natuurlijk wat moet gaan inleveren. En dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk. En daar maak jij je zorgen over als grote rijk bij de Volkskrant. Nee, nou, ik maak me er persoonlijk niet zoveel zorgen om. Mijn tijd zal er wel uit uh, zingen. Maar ik denk dat er wel uh, natuurlijk... dat het voor de toekomstige generaties... dat het wel heel erg moeilijk is. Omdat ze hun ouders natuurlijk, de babyboomers... hebben ze zoveel geld zien verdienen. Ja. Ja. En die hebben ook nog inmiddels al heel veel geld. Hè. De mensen die allemaal 65 worden... Ja. die kunnen eigenlijk van gekheid niet wat ze met, de, met dat geld moeten doen. Dus ze hebben alles al gezien in de wereld. Uh, ze hebben al uh, twee auto's. Ze, hebben, uh, ze met kopen huizen voor hun kinderen. Het kan moeten we, we niet ambities gaan, uh, gaan vormen. Als we maar gewoon wat nederig nou ja, nee, ons een beetje aanpassen aan die ja. opkomende economie... en dan komt het wellicht allemaal niet zo heel erg zwart uit... als Peter ons voorspiegelt, ongeveer. Nou, ben daar ik niet, meer... ben ik niet zo gerust op onze ambities bijstellen en volgens mij zijn er ook heel veel andere mooie dingen dan economische groei en dat we daar ja. ook gewoon enorm trots op kunnen zijn. Zoals? Dus ik die trots terugvinden. Nou, het, juiste dingen waar we nu op voeteren kunnen we volgens mij heel erg uh, trots op zijn. En dat is, dat is een, wel een, een, een land waarin we leven waar de welvaart gedeeld is met heel veel mensen, waar, waarin iedereen toegang heeft tot zorg en goed onderwijs. Ja, en hebben we, en we met nog prachtige woorden? Wel zelf al, we kunnen er nog <laughs> trots <tals> op zijn. <laughs> met deze prachtige woorden, laten we even dank uh, af. Peter de Waard en Dirk Aleve. Dankjewel.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 No mercy for the king, no mercy for the king. Raccoon, hoor je met No Mercy. Dit is Radio 1, BNN Today. De uitzending zit er bijna op voordat we gaan. Nog even het laatste woord aan advocaat Oscar Hammerstein. Londen is het financiële centrum van Europa. En het is kras dat op de dag van het uitbreken van deze financiële crisis... de jongeren in Londen de stad in brand steken. Ze krijgen Europa overgedragen waar de natuur er al even slecht aan toe is als de financiële huishouding van de Staten. Nu maar hopen dat premier Cameron zich beter gedraagt... van president Assad van Syrië... wanneer de jongeren tegen hem te hoop lopen... omdat ze geen toekomst te hebben. En dan is ontwerper Floris van Bommel. Vandaag heb ik als aanstaand gasthoofddirecteur van de Quest... stelbijlagen een soort laptops op wielen getest. Oftewel elektrische auto's. Belangrijkste bevinding, als milieuliefhebber... moet je een hele dikke huid hebben... En mijn eigen de Fort Mustang kan er uitsluitend duim omhoog. De reacties op deze groene rakker, vieze blikken en zelfs door het open raam een plat Amsterdamse lelijk. En dan Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Terwijl we de afgelopen weken op vakantie waren, is er veel gebeurd in de wereld. Vreselijke hongersnood in Afrika, een gruwelijke schietpartij in Noorwegen, een complexe financiële crisis. Laten we deze grote zaken niet uit het oog verliezen, als we in het nieuwe vergaderseizoen Onvermijdelijk en terecht weer met onze eigen Nederlandse zaken bezig zijn. Houd mij maar scherp. Geen verbet. Nou, er is morgen geen voetbal, dus gelukkig voor jou, lieve luisteraar. Wij zijn er gewoon weer morgen. Kan je ons niet missen? Onderwijl check even onze site bnntoday.nl of twitter.com/bnttoday. meteen langs de lijn met Henri Schut. Tot morgen.